9 uur. Het NOS-journaal. Doorald Megens. Mogelijk zwijgeld aangeboden door SNS. Voorlopig geen Diane 35 pil voor nieuwe patiënten... en tarieven parkeergarages flink gestegen. SNS Reaal zou zwijgeld hebben aangeboden aan een ingehuurde medewerker... bij de vastgoedtak SNS Property Finance...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 Al gauw stuiten ze naar eigen zeggen op heel veel zaken die niet klopten. Zoals dubieuze declaraties en opzettelijke vertragingen bij verkoop van projecten. Groenhof zit inmiddels vast op verdenking van verduistering en valsheid in geschriften. In Twello is een dode gevallen bij een botsing tussen een trein en een auto. Het ongeluk gebeurde op een spoorwegovergang. Het slachtoffer zat in de auto. Meer bijzonderheden zijn nog niet bekend. Tussen Deventer en Apeldoorn rijden voorlopig geen treinen. Huisartsen kunnen de hormoonpil Diane 35 beter niet meer voorschrijven aan nieuwe patiënten. Dat zegt het college ter beoordeling van geneesmiddelen. Nadat bekend is geworden dat in Nederland mogelijk tien vrouwen door de pil zijn overleden. Een totaalverbod op de pil is volgens het college niet nodig. CBG wil eerst de resultaten afwachten van een Europees onderzoek. Die worden in mei verwacht. Volgens deze arts kan de dianepil pil trombose veroorzaken. Alle andere anticonceptiepillen doen dat ook. Maar het risico... Bij de Diane 35 pil ligt het ietsjes hoger, ongeveer twee keer hoger dan voor de andere anticonceptiepillen. Maar nog steeds is het absolute risico heel erg laag. Voor zover bekend is diane 35 niet gevaarlijk voor vrouwen die het medicijn al langere tijd slikken. CBG adviseert om de pil alleen voor te schrijven als middel tegen acne en niet als anticonceptiemiddel. Nederlandse parkeergarages zijn het afgelopen jaar flink duurder geworden. Uit onderzoek van Detailhandel Nederland blijkt dat de tarieven gemiddeld met 9% zijn gestegen. De grootste stijging was bij de Plazagarage in Rotterdam. Daar betalen automobilisten nu 50% meer dan een jaar geleden. Ook in Utrecht en in Den Haag gingen de prijzen flink omhoog, zegt Detailhandel Nederland. Tegelijkertijd uh, zien we een garage in Leeuwarden waar geen enkele tariefstijging is doorgevoerd... Dat lijkt te bevestigen dat er verschil is tussen Randstad en niet Randstad. Maar dat is niet per se het geval. Want bijvoorbeeld in Hoofddorp is de prijs voor een uur parkeren nog altijd 80 cent. De PvdA wil wettelijk vastleggen dat mensen per minuut mogen afrekenen... met een starttarief van maximaal 5 minuten. In de regio Rotterdam heeft de NMA boetes uitgedeeld aan drie taxibedrijven... wegens verboden prijsafspraken. Het ging om aanbestedingen voor het vervoer van scholieren, gehandicapten, ouderen en zieken. De Rotterdamse Mobiliteitscentrale (RMC) maakte afspraken met de inmiddels failliete IJsselsteden Taxi Combinatie en de Biosgroep. De RMC krijgt een boete van ruim 8 miljoen euro, de Biosgroep moet ruim 640.000 euro betalen. Zes leidinggevenden van de bedrijven worden ook verantwoordelijk gesteld. Zij krijgen boetes tot 120.000 euro per persoon. Het weer voor vandaag. De zon schijnt volop. Het is amper bewolkt. Het blijft wel droog. Het wordt uh, vrij zacht voor deze tijd van het jaar. De maximumtemperatuur komt uit op 8 graden op de Wadden... en 11 graden in het zuiden van het land. ANRB nou, Verkeersinformatie. De ochtendspits is normaal verlopen. De meeste vertraging zien we nu nog op de wegen rond Rotterdam en Amsterdam. Een enkele file valt op. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... daar was een aanrijding staat nu nog file tussen Naarden en Knoopendiemen, 9 kilometer. De rechterrijstrook is dicht. Op de A16 van Breda naar Rotterdam voor de Van Brienenoordbrug 5 kilometer. Op de parallelbaan baan is een ongeluk gebeurd met een aantal personenwagens. Er zijn daar twee rijstroken dicht. Omrijden kan via de Benelux tunnel. Dan de A28 van Utrecht naar Amersfoort voor de afrit Maarn 5 door een aanrijding.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 NOS Radio in Journal. Marcel Oosterd. En Lara Rensen. Goedemorgen, het is zes minuten over negen. Negen doden zijn er al geteld bij gewelddadigheden rond de verkiezingen in Kenia. En juist voor dat geweld werd zo gevreesd. VVD-Europarlementariër Jan Mulder is waarnemer in Kenia. We spreken hem zo. Maar eerst naar de gevaren van de Diane 35-pil. Wat ons toch wel verbaasd heeft, is dat we in korte tijd een aantal ernstige meldingen gekregen hebben. Waarbij er ook jonge vrouwen zijn overleden. Al nou, dus het bijwerkingencentrum eerder in het Radio 1-journaal. Ja, en dus kunnen huisartsen de acne-pil, Diana 35... maar beter niet meer aan nieuwe patiënten voorschrijven. Vooral voor die nieuwe gebruikers lijkt er een verhoogd risico te zijn... zegt het college ter beoordeling van geneesmiddelen. Maar die vindt ook dat een algeheel verbod van de pil... zoals in Frankrijk dat wel geldt, dat dat niet verstandig is. Daar gaan we over praten met professor Frits Roosendaal... epidemioloog en trombosedeskundige. Meneer Roosendaal, goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u van dat advies van het college? Um, wel, het is goed wat er is. Het is wel meer reactief dan proactief gegeven... dat we dit al een jaar of tien weten. Um, maar goed, um, er gebeurt iets. Dat lijkt, dat lijkt me goed. Meneer maar, hoe kan het dat als we dit al een jaar of tien weten... dat er nog niets gebeurd is in de tussentijd? Ja, dat, ik ben niet degene dat aan te vragen. Ik ben degene die uh, al jarenlang voor een aantal anticonceptiepillen... Uh, ook de derde generatie en de vierde generatie, jasminpil... verkondigt dat daar een hoger risico is. Mm -hmm. En... Um, maar wat is daarmee gebeurd met die waarschuwing? Daar, dat is wel eens in bijsluiters terechtgekomen. Het heeft denk ik wel wat effect op het voorschrijfverdrag van huisartsen gehad. En de standaard van de Nederlandse huisartsgenootschap... daar is in opgenomen dat uh, deze pillen bij voorkeur niet worden voorgeschreven. Dus dat is op, op educatief niveau is er wat gebeurd. Op voorschrijfniveau, op uh, bestuurlijk niveau, is er niets gebeurd. En waarom komt er dan nu een beperking voor nieuwe patiënten? Want dan zou je denken, van, dan geldt het toch voor alle mensen die die pils likken. Ja. Dus ik begreep dat het CBG vanmiddag om vier uur met dit voorstel gaat komen. Dus er is nog tijd om het te verbeteren. <lacht> en, uh, ja. en dan, uh, ja, de, de, dus de dianepil die, die wordt gebruikt voor acne. Hoewel dat al lang is aangetoond dat het niet... Dat, daar werken alle pillen een beetje tegen. En, en Diane niet beter dan andere. Dus dat is ook al geen reden te gebruiken. Maar er staat zelfs al voorgeschreven dat dat een kort gebruik moet zijn. En dat dan, als de acne wat minder is, er overgegaan moet worden naar een andere pil. Dus dat was al het idee... Dus waarom je nu zou zeggen, werkt uh, dat, uh, dat voorschrijf, die voorschrijfvermindering voor nieuwe gebruikers, dat is onbegrijpelijk, ik zou juist zeggen, uh, want we weten ook dat het risico verhoogd blijft, het gaat niet nee. weg na een tijdje. Dus ja, waarom nou niet uh, iedereen bij het volgende. Uh, volgende als een stripje op is, langs bij de huisarts en een andere pil. Zo moeilijk is dat toch niet? Uh, Linda Voortman van GroenLinks geeft dat ook aan. Diana 35-pil uh, zou verboden moeten worden. Er zijn genoeg alternatieven. Uh, je zou ze ook niet meer moeten voorschrijven aan huidige gebruikers. Daar bent u dus eigenlijk helemaal mee eens, meneer Roosendaal. Daar ben ik het helemaal mee eens, ja. Ja, zeker. Ik denk dat er geen enkele reden is deze pil nog voor te schrijven. Maar over die alternatieven, meneer Roosendaal, zijn die allemaal wel veilig? Uh, elke pil, anticonceptiepil geeft een wat verhoogde kans op trombose. Dat is, uh, dat is een feit. En dat moet je afwegen als gebruiker. Ten eerste moet gebruikers daarover voorgelicht worden. En ten tweede moeten ze dat afwegen tegen het uh, niet zwanger willen worden. Dat, dat risico is meer, maar is ook niet heel groot. Het gaat van. Ja, minder dan 1 per 10.000 per jaar naar enige gevallen per 10.000. Ja. Het punt met de Diane-pil, en de derde-generatie-pil, derde en de vierde-generatie-pil sowieso als is, is dat die, die kans nog meer verhogen. Okay. En daar is geen reden voor om dat dan te gebruiken. Het is, ik vergelijk het altijd met de, de mensen zeggen: van ja, maar het risico is heel klein. En dan vergelijk ik dat met de veiligheidsgordel in de auto. Kijk, als, u, als ik nu naar u toe rijd of u naar mij en we doen dat ding niet aan... dan zal er heus niks gebeuren. Maar er zijn tien, zo niet honderdduizenden vrouwen die de pil slikken. En ja, waarom dan niet, als ze allemaal even goed zijn in anticonceptie... en allemaal even goed zijn in voorkomen of tegengaan van acne... waarom dan niet de veiligste gebruikt? Wat gebeurt er, kan er gebeuren met vrouwen die dit, um, deze pil gebruiken? Want u heeft het over uh, trombose. Wat, wat ja. gebeurt er met het lijf door het innemen van die pil? Ja... Um, er gebeurt van alles met het lijf. Hè. Je neemt toch uh, twee vrouwelijke hormonen in. En een van de zaken die dan gebeurt is dat de bloedstolling uh, beïnvloed wordt. Uh, dat, wij zitten, de bloedstolling is een goede balans tussen uh, stollen als het nodig is, als je je snijdt en niet als het niet nodig is. Ja. Die wordt verstoord en daardoor ontstaat een verhoogd risico dat het bloed stolt wanneer dat niet moet. En dat gebeurt dan meestal in de, de vaten van het been, dat is een zogenaamd thrombosebeen. Dan krijg je een dik been, het bloed kan niet weg. En het grote gevaar is dat daar stukjes van kunnen losschieten... En die komen dan in de longen terecht, dat heet een longembolie. En dat kan, uh, dat kan soms dodelijk zijn als uh, alle vaten in de longen uh, geblokkeerd worden. Ja. Meneer Roosendel gaf net al aan vrouwen, moeten daar goed over voorgelicht worden. Ja. Uh, doen huisartsen, dat is die kennis, er? want ze hebben ook nog altijd die Diana 35 voorgeschreven. Ja, nou ik heb zelf niet zo vaak bij de huisarts om de pil gevraagd. Nee, is geen, uh, geen is <laughs> Maar het, ik denk wel dat in Nederland al jarenlang uh, de pil toch een beetje uh, als een... Uh, als een uh, ja, snoepje van de week is misschien iets te vrolijk, maar niet als een geneesmiddel gezien wordt. Het, het wordt natuurlijk ook niet gebruikt door zieken. Maar ja, dat is des te meer reden om geen bijwerkingen te willen. En ik denk dat een van de problemen is dat er of uh, helemaal geen herhalingsrecepten nodig zijn, dus het gaat eeuwig door. Of uh, dat herhalingsrecepten klaar liggen op de toonbank van de assistenten. Zodat er nooit eens even een moment is om het weer eens op een rijtje te zetten, ook... Uh, ik zou op een natuurlijk boven een bepaalde leeftijd met de pil kunnen stoppen. Als het, als het gezin compleet is, zijn er andere mogelijkheden. Ik denk dat er iets te weinig, iets te weinig serieus omgegaan wordt... met het risico van bijwerkingen van de pil. Frits Rosendaal, hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. En we wachten met belangstelling het uh, advies af... Dus van het college ter beoordeling van geneesmiddelen. Dat komt in de loop van de middag. Dat zult u dus horen op Radio 1 uiteraard als dat nieuws er is. Um, wij nemen u nu mee naar Kenia... Eerder deze uitzending hoort u al over de verkiezingen die vandaag gehouden worden daar. Die gaan gepaard met geweld, helaas. Vooral in de havenstad Mombasa, waar lokale militie de stembeschang wil verhinderen. In totaal zijn er vanochtend negen doden gevallen. De vorige verkiezingen, vijf jaar geleden, draaiden uit op veel grootschaliger geweld nog... toen de verliezende partij haar nederlaag niet wilde erkennen. Um, gelukkig hebben wij nu contact met um, de vvd europarlementariër Jan Mulder... want die is als waarnemer aanwezig in Kenia. Meneer Mulder, goedemorgen. Goedemorgen. Waar in Kenia bent u? Ik ben op dit in een plaats die heet Mai Mahehu, koud water in de Kituyu-taal en het ligt in de Rift Valley in het kiesdistrict Nakuru. En merkt u daar iets van de gewelddadigheden die wij meekrijgen inmiddels vanuit de havenstad Mombasa? Nee, ik uh, heb tot nu toe drie stembureaus bezocht. De eerste was om zes uur vanmorgen, de mensen stonden al in de rij om drie uur. Het was ongeveer een de rij van een kilometer. En uh, men wachtte heel geduldig tot de stembussen gingen En ik ben nu in mijn derde stembureau. De belangstelling is groot. Er staan uh, niet kilometers, maar honderden meters lange rijen. En men wacht geduldig. En ik heb nog geen wandklank tot nu toe kunnen ontdekken. Hm. Kunt u die, die belangstelling voor de verkiezingen, het enthousiasme dus, aan, aan de ene kant, kunt u dat verklaren, meneer Mulder? Ik denk dat er een geweldige hunkering is naar democratie. Het feit dat de mensen eens een keer echt kunnen stemmen... ze hebben nu vandaag zes verkiezingen... ze kunnen een uh, president kiezen... ze kunnen een Eerste Kamer kiezen... een Tweede Kamer kiezen... een uh, provinciale Staten en een gouverneur van de provincie. En uh, ik denk dat de mensen dat waarderen. Men, men hankert ernaar om... in een land waar zoveel in het verleden is gebeurd... dat, dat ze niet konden kiezen... dat ze nu hun uh, gevraagd worden om een mening. Waar let u zoal op als u daar bij de stemlokalen langs staat? Nou, iemand die binnenkomt, die wordt eerst... ...zijn handen worden bekeken. Want iedereen die gestemd heeft... ...die krijgt onuitwisbare inkt op zijn nagels... ...of tussen de, de, de vingers zelf... ...als ze dat niet willen. Mm -hmm. Dus uh, twee stemmen, twee keer stemmen is moeilijk. Dan is er een... Uh, je ...moet je van tevoren registreren... ...we kijken of de registratie goed had... Het ...is de boek van alle mensen met foto... ...en een identiteitsbewijsnummer... ...en dat wordt gecheckt bij binnenkomst... ...is dat echt de persoon? Nou, en als dat zo is... Dan krijgt hij zes stembiljetten, die worden ter plaatse gestempeld. Alleen de stembiljetten met een stempel zijn geldig. En dan vervolgens gaat hij naar een hapje toe en hij wil deze in. En daar staan er zes stembussen. En we hebben vanmorgen gecheckt of die allemaal leeg waren... voordat ze gesloten werden, verzegeld werden. En dat was het geval. En, en uh, de mensen doen er zijn zes keuren stembussen. Voor iedere verkiezing is er één. En wij kijken of de mensen vrij kunnen stemmen... zonder dat iemand zich mee te en dat vervolgens ook uh, dat in de stembeelden zelf gaat. Meneer Milde, kunt u nou inschatten hoe groot de kans is... dat het inderdaad weer zeer gewelddadig wordt? Er zijn natuurlijk al uh, gevallen geweest, zijn doden al gevallen. Um, u heeft er ook in de jaren zeventig gewoond en gewerkt. U kent dat land ook, die, die haat tussen de verschillende stammen. Um, hoe, hoe kan het dat dat nu zo speelt? Ik kan het niet voorspellen. Ik weet alleen dat uh, in de jaren dat ik in Kenia gewoond heb... was ook altijd een stammenkwestie, er waren ook gewelddadigheden. Maar eh, het is eh, ja, zo nu en dan dat het uitbreekt. En misschien dan zijn de verkiezingen daar een moment voor. Maar ik kan alleen maar zeggen, ik vond het ook opvallend... dat het stembureau waar ik vanmorgen om zes uur in was... ik had het nog nooit eerder mee gemaakt. Ik heb al verschillende missies eh, gedaan op dit gebied... om verkiezingswaarnemer te zijn. Hier begon men met een gebed om, om te, te vragen dat het goed zou gaan. Dus iedereen die is er zich zeer sterk van bewust dat en spanningen zijn en men hoopt het zo eerlijk mogelijk te doen... is mijn indruk tot nu toe. Meneer Mulder, hartelijk dank dat u Aan ons de te wilde staan. Vanuit uh, Kenia, Jan Mulder, daar, vvd europarlementariër is waarnemer bij de verkiezingen. 17 minuten over negen is het. Zo in Vaticaanstad beginnen de kardinalen... met voorbereiding voor de verkiezingen van een nieuwe paus. Correspondent Rob Zoutberg volgt het allemaal nauwgezet. Blijf luisteren. Atleet Elko Sint-Nicolaas is de nieuwe Europese kampioen op de 7kamp. Hij haalde goud bij het EK Indoor in Göteborg. die Houtkamp zag hem op het laatste onderdeel, de 1000 meter. En dan worden deze 32e EK worden een zegentocht voor Eelco Sint Nicolaas. Om met nog een eindsprintje te gaan. Gaat hij naar een prachtige tijd van rond de 2,7, 38,5? Maar dat maakt niet uit. Eelco Sint Nicolaas wint goud op de Meerkamp in Grotenburg. Een gouden medaille voor Elko Sint Nicolaas. Geweldig gedaan. En hij is daarmee de eerste Nederlandse atleet die op de zevenkamp de Europese titel in de hal verovert. Eelco Sint Nicolaas, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het om wakker te worden als Europees kampioen? Ja, lekker. Ja, ik was ik al was vroeg wakker, lag ik naar het plafond te staren. En, uh, <laughs> ja, toch wel een uh, heerlijk gevoel. Maar wat, wat overkomt je op zo'n moment? Uh, ja, dat is moeilijk te omschrijven. Ik, uh, ik ging hier naartoe met de favorietenrol, dus ik had ook eigenlijk een beetje het idee van... Uh, als ik geen goud win, dan uh, verlies ik hier iets. Ja. Uh, maar dus goed, je was ook misschien waard... wel opgelucht, kan ik me voorstellen. <coughs> Ja, ik was, ik was zeker ook opgelucht. En uh, ja, kijk, uh, ja, als het dan allemaal op zijn plaats valt en uh, dan ook nog het nationale record nog een keer kan verbeteren, dat heb ik drie weken geleden eerst gezet en nu verbeterd, ja, dat is uh, wel geweldig. Wat was uh, dit weekend de sleutel voor het succes? Um, voornamelijk, denk ik, ontspanning, plezier en uh, ja, cool kunnen blijven. Gewoon mijn, mijn onderdelen, mijn ding kunnen doen en uh, ja, dat is uh, heel goed gelukt. Ja, nou willen wij je natuurlijk geen spanning aanpraten, maar wij hebben eerder vanochtend gesproken met Tom van het Hek... en die um, verwacht veel van je. Um, hij dacht zelfs aan de Spelen in Rio de Janeiro 2016. Denk jij daar zelf ook aan, het succes wat je daar mogelijk zou kunnen behalen? Um, ja, eigenlijk staat het dan... Uh, een, een paar jaar nu staat Rio inderdaad bovenin... Uh, uh, met, met hoofdletters geschreven in mijn agenda... Uh, Toen ging het de uh, laatste twee jaar zo goed dat ik dacht... nou, wie weet wat er in Londen al kan gebeuren. Mm -hmm. Londen, is, Londen is helaas niet zo goed uitgepakt als wat ik wilde. Maar uh, ja, Rio, wat ik zeg, is altijd al het uh, hoofddoel geweest voor mij. En uh, dit is een hele mooie stap uh, die kant op. En het is een mooie opsteken. En waar lag dat in Londen aan, dat het niet werd wat je verwachtte? Uh, nou ja, goed, de ene, ene meerkop is de andere niet. En uh, als je op alle onderdelen net een beetje, een beetje punt laat liggen... dan is het in totaal een, een, een flinke... Uh, pak punten die, die je misloopt. En uh, ja, uiteindelijk ging het helemaal fout met mij met discus werpen. Dat, uh, dat verprutste eigenlijk gewoon helemaal. Ja. En uh, ja, goed, dat, dat moeten we uh, vergeten. De, de, de, le de les uit, le uit uh, op, uh, oppakken en uh, verder gaan. Ja. Is um, de, de vorm zo lang vast te houden, drie jaar lang? Want dan moeten natuurlijk ook de voorwaarden goed zijn in Nederland, bijvoorbeeld, hè? Ja, nou ja, goed, de vorm zo lang vaststaan zal, zal niet gebeuren. Nee. Dat wordt die vorm gaan we pieken en dalen. Uh, maar goed, het is zeker, uh, we willen steeds de, de toernooien tussenin willen we laten zien wat, de, wat ik kan. En uh, kijken als, als tussendoelen eigenlijk stellen. En, uh, maar dit is een hele mooie. En uh, de volgende wordt uh, de WK Outdoor in uh, augustus in 2013 in Moskou. Nou, succes alvast. Dankjewel. En bedankt dat jij van de telefoon nog wilde komen. <laughs> Graag gedaan. Eelco Sint-Nicolaas hoort u. We hadden wij zomaar een Europese kampioen aan de telefoon. Wijnand Zwaan, hoe is het op de weg? Op de weg gaat het inmiddels een stuk beter. De ochtendspits is bijna voorbij. Op de a 10 oosten gebeurde een ongeluk. De ring van Amsterdam tussen Zeeburg en Duivendrecht nog 4 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht. En bij Rotterdam, de A16, vanuit Breda. Voor de Van Brien-Noordbrug 6 kilometer. Door een ongeluk op de parallelbaan. Twee rijstroken zijn dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. I took the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 Never mind. And get me. Veldab, Caro Maar nog Remmers, is er bij jou al een zonnetje te zien daar in Scheveningen? Volop, volop zon, ja. Ja, terwijl de strandtenthouders beneden druk bezig zijn... met hijskraan, installatiebedrijven, koelkasten. Zijn ze boven, staat de verwarming aan... dan zitten we aan de koffie bij Herman van der Dussen... voorzitter van de Vereniging Boulevard. We zitten in uw eigen stenen uh, etablissement, de mollige haan. Tevreden met wat de gemeente aan het doen is? De boulevard aan het opknappen? Ja, wel... Dat is natuurlijk een uh, samenloop met Dat is uh, ook bij het hele Rijk, Er is zoveel geld tegenaan gegaan om ons, ons te bewaken. En dat is was veel strandafslag hè, elke keer de, de zee nam het strand, elke keer mee, de stand is opgehoogd. Ja nee, het was een heel kritiek punt hier bij de Keizerstraat, dus dat moest gebeuren. Dat is dan uh, provincie, uh, waterwerken en dat geheel. En dat had, de gemeente heeft daar een potje van gemaakt voor de boulevard mooi op te knappen. Dus dat, nou, en dat is geweldig het is een uh, uh, beetje de grandeur weer terug. Ja, ja, ja, zeker. Het is heel apart. Het, het is uh, uh, verschillende niveaus. Er is zelfs een helm teruggekomen. Hè. Het is een stukje duinen. Ja. Dat, dat, dat is geweldig. We spraken vanmorgen met de wethouder Marnix Noorder... die ook wel inziet dat Scheveningen ja, die, die opkalefatenbeurt ook wel nodig heeft. Hij vertelde vanochtend tegen ons hier ook over die nieuwe boulevard. Nou, ik zou zeggen, kijk eens naar deze boulevard en gebruik dan het woord grandeur nog een keer. Dit is weer grandeur, dus dat brengen we weer terug, die kwaliteit brengen we weer terug. Waarom is dat weggegaan? Ja, in het verleden, ik denk zo vlak na de oorlog... zijn er een paar beslissingen genomen van uh, vooral veel en snel bouwen. En dat is niet goed geweest. Uh, ja, vervolgens is dat een beetje uh, moeilijk geweest. Nou, de crisis heeft natuurlijk niet meegeholpen. Maar wij zijn voor die crisis in 2005, 2006 zijn we flink aan het investeren gegaan. Hier deze boulevard, 80 miljoen investeren in kwaliteit. Uh, nou ja, dat, dat is te zien en dat trekt dus ook aan. Dus kortom, uh, die slag die zijn we aan het maken... Uh, die hebben we nu voor uh, hoofdstuk 1 afgerond. Hoofdstuk uh, twee: de haven zijn we mee bezig. Die gaat eigenlijk vanaf 2015 flink uh, op de schop. Ja, en uh, ondertussen de pier en de boulevard, of de pier en het koorhuis die, uh, die vragen van: kom je snel bij ons? Forse investeringen, maar ja, dat gaan de strandenthouders mede betalen. Ik sprak er vanochtend een van Zeezicht die zei ja, 80 tot 90 procent meer pachtgelden. En dat terwijl we met enorme kosten zitten hier natuurlijk. Kijk maar, hijskraan, installatiebedrijven, je moet het allemaal maar betalen. Ja, we hebben die, uh, um, die pachtprijzen, die worden eens in een paar jaar bepaald. Ja, dat doen we aan de, aan de, aan de hand van onafhankelijk onderzoek. Hè, van uh, vergelijking met prijzen elders. Ja, en als er gewoon flinke inkomsten zijn... dan mogen ze er toch ook iets voor betalen voor dat stukje grond. Herman van der Dussen, voorzitter van de boulevard hier. Um, ja, gaat het de goede kant weer op met, met Scheveningen? Ja, als je natuurlijk nu over die nieuwe boulevard hebt... en je rijdt daar overheen en is je dan nog op nog geen tien meter het einde van lijn 11 heb, Dus een tram die tot aan het strand rijdt. Dat is aan de ene kant. Aan de andere kant heb je, nog bij de, bij, heb je ook nog trams... die tegen nog, nog geen 50 meter van het strand af zijn. Dus die infrastructuur is hier gewoon perfect. Wat dat betreft zien ze toch de toekomst zonnig tegemoet. En dat in Scheveningen. Prachtig. Maar Remmers, dank je wel. We nou, vlak voor half tien nog even naar Rome, want daar beginnen de kardinalen met de voorbereidende vergadering van het conclaaf. Kardinalen uit de hele wereld, 207 in totaal, bespreken hoe de katholieke kerk ervoor staat en welk profiel de nieuwe paus moet hebben. In Rome, correspondent Rob Zoutberg. Uh, Rob, uh, die kardinalen komen allemaal één voor één aan daar in Vaticaanstad. Maar wat gaan ze dan doen? Wat voor stappen gaan ze zetten? Ja, nou, het, ze beginnen vandaag gewoon met elkaar, met elkaar eens in de ogen aankijken. Er wordt gesproken met elkaar over hoe de kerk ervoor staat. Er wordt een profiel van de nieuwe paus vastgesteld. En natuurlijk, last but not least, allerbelangrijkst, de datum voor het conclaaf zelf. De verkiezing van de nieuwe paus wordt vastgesteld. Daar staan 15 dagen voor, maar dan heb je het in het geval van het overlijden van een paus. Nou, dat hoeft nu niet, want de vorige, die leeft nog. Datum genoemd. 11 maart, maar het kan ook 15 maart zijn. We denken er één ding bij: nog niet alle kardinalen zijn gearriveerd in Rome. En ook al die mensen die nog pas morgen of overmorgen komen, zullen tijd nodig hebben om even te landen. Dus het kan ook zomaar 15 maart worden hoor. Nog één ding wel: bijeenkomst nu om 9.30 uur. En uh, vanmiddag nog om 5 uur nog een tweede bijeenkomst. Dat is ongebruikelijk. Kennelijk hebben de heren er ook haast mee. Worden er in, voor zover je er kan zien in de Italiaanse media, concrete namen genoemd als opvolger van Benedictus XVI? Ja, ja, zeker worden namen genoemd. Uh, de Braziliaan Odile Scherer die wordt genoemd, een man die hier goed uh, de Curie kent. Uh, Marc Wouyet, Franse-Canadees, wordt genoemd. Maar wat voornamelijk opvalt is dat, dat in heel veel artikelen... wordt echt een profiel aangegeven wat voor nieuwe paus er gezocht, gezocht wordt. Er wordt gezocht een man die, die kan werken, gaan werken aan de hervorming van, van het Vaticaan... waar we natuurlijk genoeg weten over de schandalen die daar gespeeld hebben... de afgelopen jaren. Men zoekt ook een man die de geloofwaardigheid van de kerk weer uh, goed kan krijgen... en, en uh, tegenover de wereld kan neerzetten. Zo'n soort man wordt gezocht... Um, en dat uh, kan in principe iedereen zijn. Maar ze zoeken ook iemand die niet te oud is, niet te jong is. 65 is de ideale leeftijd. Ja, een soort superman. Begin er maar eens aan, ja. ja Rob Zoutberg <laughs> volgt het uh, conclaaf van... het begin van het conclaaf... voorbereidende vergaderingen van dat conclaaf... vanochtend in de Bischoppen-Synode in Vaticaanstad. Blijf naar ons luisteren. Goed. Misschien hoort u daar meer over op Radio 1 bij de Karo. Karel Jondersmaat. Nee. Helemaal niks? Nee. Geen kardinalen? Nee. Nou, dat is ook wel eens goed. Hele andere dingen. Ja, die moeten eerst maar eens tot iets concreets komen. Nou, wat heb je wel van concreet? Ja, de Sociaal Economische Raad. Waar is die op het moment dat er keihard aan een sociaal akkoord gewerkt moet worden? Jullie spraken vanochtend al met Rinoy Kan, de oud-voorzitter. Ik spreek zo zijn opvolger, Wiebe Draaier. En de PVV boycott het interparlementair Koninkrijk-overleg met uh, Helmin Wiels, de Curaçaose tussenpremier, omdat hij heeft gezegd dat hij lijkzakken voorziet voor de Macamba's.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 Een interview met de vrouw staat in het FD vandaag. Groenhof zit inmiddels vast op verdenking van verduistering en valsheid in geschriften. Op een spoorwegovergang in Twello is een dode gevallen bij een botsing tussen een trein en een auto. Het slachtoffer zat in de auto. Meer bijzonderheden over dat ongeluk zijn nog niet bekend. Tussen Deventer en Apeldoorn rijden momenteel geen treinen. In de regio Rotterdam heeft de NMA boetes uitgedeeld aan drie taxibedrijven... en dat vanwege verboden prijsafspraken. Het ging om aanbestedingen voor het vervoer van scholieren, gehandicapten, ouderen en zieken. De Rotterdamse mobiliteitscentrale RMC maakte afspraken... met de inmiddels failliete taxi Taxicombinatie en de Bios Groep. De RMC, de Rotterdamse mobiliteitscentrale, krijgt een boete van ruim 8 miljoen euro. De Bios Groep moet ruim 640.000 euro betalen... En zes leidinggevenden van de bedrijven worden ook verantwoordelijk gesteld. En die krijgen boetes tot 120.000 euro per persoon. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANEB-verkeersinformatie. Het is bijna gedaan met de ochtendspits. Een enkele file valt nog op. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven... tussen Marhezen en Leende, 3 kilometer. Er is daar zojuist een ongeluk gebeurd. Op de A10-Oost was een aanrijding richting Utrecht. Tussen Schellingbouden en Knopend Watergaasmeer staat nog 6 kilometer file... maar de weg is vrij. Dat is nog niet het geval op de A16 van Breda naar Rotterdam. En daar staat dan ook de langste file. Tussen Knopend Ridderkerk en de Van Briedenoordbrug, 7 kilometer. Het ongeluk gebeurde op de parallelbaan. Twee rijstroken zijn dicht. Omrijden kan het beste via de Benelux Tunnel. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Karl Johan de Zwart speelt de Sociaal-Economische Raad nog een rol in het sociaal akkoord? Diane 35 pil hoeft niet uit de handel te worden genomen, vindt de patiëntenorganisatie. De PVV boycott het overleg met Curaçao's collega's en het ochtendumeur van Hans Beum. Het is bijna drie minuten over half tien. Dit is de KRO met Goedemorgen Nederland. Jet Mok is vanochtend in Mark Nesse. Waar ze een beetje zenuwachtig worden over mogelijke boringen naar schaliegas. Volg ons op Twitter, hashtag GMNL Radio. En reacties en vragen kunt u kwijt via de mail. Goedemorgen Nederland, het kro.nl. De PVV boycott het interparlementair Koninkrijksoverleg... omdat de Curaçaose-tussenpremier Helmin Wiels daarbij aanwezig is. De partij is boos omdat Wiels vorig jaar hardop zou hebben gezegd... dat hij lijkzakken voorziet voor de Macamba's, oftewel de Nederlanders. PVV-Tweede Kamerlid Sietse Fritsma, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, um, Wiels zou gezegd hebben dat hij lijkzakken voorziet voor de Macamba's. Heeft hij dat ook echt zo letterlijk gezegd? Ja, hij heeft uh, letterlijk gezegd, laat de Macambas maar komen, de bodybags liggen klaar. En uh, dat is natuurlijk een uh, weerzinwekkende uitspraak. Ja, en waarom heeft hij dat gezegd? Ja, ik kan dat alleen maar uh, interpreteren als dat hij uh, Nederlanders, maar kan Bas zijn doorgaand uh, blanke Nederlanders, zo worden ze uh, aangeduid op Curaçao, uh, ja. dat hij uh, uh, blanke Nederlanders kennelijk een kopje kleiner wil maken, want op een andere manier kan ik deze uitspraak niet interpreteren. Ja, maar daar zit meestal wel iets van een reden ook achter dat hij dat zegt. Nou ja, wat de reden ook is. Uh, ik vind niet dat je uh, zo'n uh, oproep tot geweld uh, mag plaatsen. Want dat is het natuurlijk. Ik vind niet dat je zo'n uitspraak uh, kunt doen. Nee, dit dat is weer is een ander een, punt. Dit is gewoon een racistische oproep tot geweld. En dat, uh, uh, en dat is ten alle tijde onacceptabel. Ja, En dus boycott uh, u het interparlementair Koningsrijksoverleg. Um, volgens Wiels, die heeft inmiddels gereageerd, is dit niks meer dan aandachttrekkerij van de PVV. Nou ja, hij moet kijken naar zijn eigen wangedrag. Hè? Want uh, hij zou zich uh, eigenlijk zelf kapot moeten schamen dat hij uh, zich aan dit wangedrag heeft schuldig gemaakt. En uh, daar hoor je hem niet meer over. Hmm. Uh, je kunt natuurlijk niet aan de ene kant uh, uh, Nederlanders dood wensen en aan de andere kant hier uh, vrolijk meekomen vergaderen. Dat is, uh, dat is heel vreemd. Dus uh, wij doen in ieder geval niet uh, aan deze schetsvertoning mee. Wij willen niet dat de rode loper uh, voor zo'n man uh, wordt uitgelegd. Nee, nou kan ik, daar kan ik me eigenlijk wel iets bij voorstellen. Hè? Als iemand zegt dat hij lijkzakken voorziet voor, ziet voor, voor ja. Nederlanders. Dat is nogal wat. Um, vraag is wel, waarom zijn andere partijen niet aangeslagen? Waarom bent u de enige? Dat zou u de andere partijen moeten, moeten vragen. Ik vind wel dat uh, uh, geen enkele Nederlander met deze man aan tafel zou moeten zitten. Want uh, wat heeft het voor zin om uh, met deze man te vergaderen als je weet dat hij uh, Nederlanders kennelijk het liefst uh, dood ziet. Ja. En uh, ja, ik heb besloten om daar dus niet aan mee te doen. Ik vind het jammer uh, dat andere partijen daar uh, wel overheen stappen. Ja, nou, u zegt uh, dat moet u die andere partij vragen. Dat hebben we gedaan. We hebben ja. namelijk even de P van de A gebeld, uw collega ja. Pierre Heijnen. Hij zegt dat we de uitspraak van Wiels niet serieus moeten nemen. Die is namelijk gedaan midden in de verkiezingsstrijd op Curaçao. En uh, Wils zette zich daarbij af tegen Nederland. En ja, daar is toch niks van terechtgekomen verder. Nee, het is Volgens de PvdA mag je in verkiezingstijd mensen bedreigen, mensen doodwensen en mensen opstoken met een oproep tot geweld. Een racistische oproep tot geweld. Ik vind dat nogal wat. Als de PvdA dat werkelijk vindt, dan is die partij mogelijk afgegleden, denk ik. Wilt u andere partijen misschien oproepen om mee te doen aan die boycott dan, als het inderdaad zo ernstig is wat u betreft? Ja, kijk, ik, ik heb mijn uh, eigen overweging uh, gemaakt dat ik niet aan deze uh, schetsvertoning mee ga doen. Want dat heeft voor mij geen enkele zin. Mm -hmm. uh, ja, ik, ik, ik vind ook uh, werkelijk dat andere partijen uh, dat ook niet zouden moeten. Maar ik kan andere partijen helaas niet verbieden om uh, met deze man aan tafel te gaan zitten. Elke partij moet de eigen afweging maken. En de PVV uh, heeft uh, besloten om hier echt de grenzen te trekken. Ja, en, wat uh, vindt de wij de wat storender? Wat vindt u eigenlijk vervelender? Die meneer Wiels of dat interparlementaire koninkrijksoverleg? Uh, nou, de uitspraak van de heer Wiels is natuurlijk erger. Omdat de heer Wiels zich uh, gewoon schuldig heeft gemaakt aan een, uh, aan een oproep tot geweld. Want ja. uh, dat, dat is dit gewoon. En uh, dat is echt uh, gruwelijk. Ja, en dat uh, de andere partijen uh, hebben besloten om desondanks toch gezellig met deze man te vergaderen. ja, dat, oh, dat, ja dat, gezellig. Dat, uh, ja. dat is niet nou, ja, gezegd. Nou ja goed, ze, ze willen met deze man uh, vergaderen kennelijk en uh, ja dat, dat moeten zij weten maar die uitspraak van Wiels is natuurlijk waar uh, dit hele verhaal mee begint. Ja. En dat is het uh, meest weerzinwekkende van het, uh, van het verhaal. Ja, en dat het IPCO doorgaat, dat andere partijen hier overheen stappen, dat, uh, dat, uh, dat vind ik betreurenswaardig. Ja. Maar uh, daar kan ik uh, verder niets aan doen. Voor de PVV is het duidelijk. Wij hebben hier een duidelijke uh, grens getrokken. Wij ja. willen niet dat de rode loper voor deze man wordt uh, uitgelegd. Gaan jullie de volgende, uh, vanaf... want er zijn er twee per jaar hè, ja. van dit soort overleggen, gaan jullie die weer uh, boycotten? Hangt er vanaf wie er dan aan meedoet. Uh, nou, als meneer dan... Wiels daarbij is bijvoorbeeld? Ja. Ik kan me niet voorstellen dat ik het dan anders uh, over denk. Want uh, wij weten hoe deze man over uh, Nederlanders denkt. Uh, namelijk dat hij ze het liefste dood ziet. In uh, bodybags ziet. Ja, uh, dan heeft het weinig zin om verder met zo'n man uh, in gesprek te gaan, denk ik. Als je deze uh, mening bent toegedaan. Oké, okay, hartelijk dank. PVV Tweede Kamerlid. Sietse Fritsma. Dit is Radio 1. Goedemorgen Nederland. De Diane 35-pil, u heeft het gehoord vanochtend, kan beter niet meer worden voorgeschreven aan nieuwe patiënten. Dat adviseert het college ter beoordeling van geneesmiddelen. Mogelijk zijn in Nederland tien vrouwen overleden door de pil. Diane 35 wordt voorgeschreven als anticonceptiemiddel en tegen acne. En vooral tegen acne. Directeur van de Nederlandse Patiëntenconsumentenfederatie, Wilma Wind. Goedemorgen. Goedemorgen. Gaat dat nieuwe advies van het college u ver genoeg? Nou, ik vind het uh, wel een heel voorzichtig advies. Er zijn al heel lang verhalen over deze pil. Ja. Hij heeft uh, meer risico's dan andere pillen. Uh, nu blijkt er ook uh, uit nieuw onderzoek dat er uh, misschien zelfs doden zijn gevallen. Dan denk ik van ja, er zijn alternatieven. Waarom zou je een risico uh, nemen? Uh, dus ik ben heel erg benieuwd naar de motivatie van het uh, college. Maar zo op het eerste gezicht, althans het eerste gezicht, uh, uh, zegt u eigenlijk... het mag wel wat verder gaan ja. eigenlijk op het eerste gezicht zeg ik dat uh, inderdaad. Hoeveel verder? Nou, ik zou zeggen, als je nu uh, weet dat hij gevaarlijk is... Uh, dat hij een verhoogd risico heeft en je weet dat er alternatieven zijn... waarom zou je dan die risico's nemen? Waarom zou je vrouwen daaraan uh, blootstellen? Uh, ik ben heel benieuwd naar de argumentatie van het college. Mm -hmm. We hebben ze nog niet kunnen bereiken, dus ik weet dat ook uh, niet. Dus ik hou die slag nog even om de arm. Maar ik moet zeggen, ik kan me eigenlijk geen situatie voorstellen... Uh, waarin je dat verhoogde risico uh, zou moeten nemen. En dus? Ja, ik zou zeggen, haal hem maar even uit de handel. Uit de handel. Ja. ja. Want in Frankrijk is die al verboden. Hè? Ja, precies. Ja, doe ze ook ja. niet voor niks, zou je zeggen. Nou ja, dat lijkt me ook. En, uh, zeker als en daar zijn maar twee doden gevallen trouwens. Ja. Is bewezen. Ja, ja. ja. dat heb ik gehoord. Uh, en zeker als er alternatieven zijn, het is geen kwestie van leven of dood. Dan denk je, waarom zul je dan zo'n verhoogd risico nemen? Ja. Aan de andere kant kun je zeggen, die pil is 25 jaar in de handel, 10 doden... waarvan we niet eens zeker weten of dat verband inderdaad zo uh, direct is. Nou, is dat dan ja. niet wat voorbarig? Nee, ik zou het uh, niet voorbarig vinden. Er is al heel lang discussie over die pil. Ja. Uh, we weten ook dat hij een verhoogd risico heeft. Uh, ja, waarom zou je dat nemen? Ja, meteen uit de handel dus. Ja, ik zou zeggen, tot nader uh, onderzoek bewezen heeft dat het niet zo is, schrijf een alternatief voor. Ja. Die fabrikant van de pil, uh, dat is Bayer, hè, die blijft uh, eigenlijk helemaal achter die Diana 35 pil staan. Ja. Ze zeggen ook dat die pil al 25 jaar op de markt is. Uh, en bovendien, zegt het bedrijf, is het niet zeker dat die mensen die zijn overleden ook echt die pil hebben geslikt? Heeft u een beetje begrip voor die opstelling? Nee, eigenlijk niet. Kijk, natuurlijk zal die fabrikant er alle belang bij hebben dat die pil uh, verkocht blijft worden. Maar uh, ja, ik blijf zeggen, als er alternatieven zijn, uh, het risico is uh, hoger. Dat is nu toch wel een aantal keren heel duidelijk naar voren gekomen. Waarom zou je zo'n risico nemen? Waarom moet je vrouwen daaraan blootstellen? Ja. U zegt dat u met meer dan gemiddelde belangstelling eigenlijk uh, de argumentatie van het college ja. afwacht vanmiddag. Hè? Ja. Komt, dat, uh, komt dat? Wat kan u nog van gedachten doen veranderen? Nou. Stel, uh, ik kan het op dit moment eigenlijk niet zo bedenken hoor, maar stel dat ze een reden aangeven waarom het ja, heel erg belangrijk is om door te gaan met een behandeling. Dat is eigenlijk iets waarvan ik denk, van, nou dat zou ik dan wel uh, willen weten. Maar uh, het argument, uh, hij wordt al zo lang geslikt, uh, er zijn wel alternatieven, maar ga toch maar even door. Dat lijkt me heel merkwaardig, dus ja, ik ben er nou, vooral heel erg benieuwd naar. Eigenlijk en... is dat scenario niet denkbaar voor u. Nou ja... He, dat zeg ik. Ik ben heel erg benieuwd uh, naar wat we vanmiddag uh, hebben. Maar ik kan me er niet zoveel bij voorstellen. Dat klopt. Nee. Nou, voorlopig gewoon uit de handel dus ermee. Ja, zou ik doen. Dank u wel. Wilna Wint, directeur van de Nederlandse Patiëntenconsumenten Federatie. De vraag van vandaag. Iedere dag behandelen wij een vraag naar aanleiding van nieuws dat u in het bijzonder interesseert... Kouwen laten massaal steentjes vallen op de kassen in het Westland. En daardoor sneuvelen veel ruiten. Waarom laten die vogels nou juist daar precies die steentjes uit hun bek vallen? Frederik Hogerhout van de Haagse Vogelbescherming heeft het antwoord. Uh, dat doen ze omdat ze uit ervaring weten dat als ze een nestholte willen controleren op diepte... of die niet te diep is uh, om er een nest in te bouwen... dan gooien ze daar nou, in het bos dan eikels in of zo... En in de stad doen ze dat met steentjes van een plat dak of die ze op straat vinden. Dat is een soort bevrediging. En die, uh, ja, die spelen ze ook uit als het niet nodig is. Dus de functie is uh, nestrol te uh, pijlen, diepte. Maar het, het genoegen van, van uh, het geluid van het vallende steentje, dat, dat is... Voor heel erg bevredigend. Ja, er gaat ook niks boven een steentje dat door een ruit gaat. Frederik Hogerhout van de Haagse Vogelbescherming. Als u een vraag heeft bij het nieuws, kunt u ons mailen. Goedemorgen Nederland. Kro.nl voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar Mark Ness. Jet Mok. Om in de Noordoostpolder te komen, moet je kilometers door de polder, eindeloze polders. Heel veel windmolens en verder eigenlijk niks. En uh, die windmolens die laten eigenlijk ook al zien... dat er in de Noordoostpolder veel energie wordt opgewekt. En toch, misschien komt er iets nieuws. In Mark in een dorp midden in de polder... is onrust ontstaan omdat een Brits bedrijf hier mogelijk onderzoek gaat doen... naar de uh, winning van schaligas. Ik sta hier naast wethouder Andries Poppe. Um, wat gaat er hier de komende tijd gebeuren? Nou, de... De firma Quadrilla heeft aangekondigd dat ze veldonderzoek wil doen. Naar milieu en flora en fauna. En dat moet voor 15 maart. En dat is een oppervlakkig onderzoek met handboren en zo. Heeft ze ook geen vergunning voor nodig. Dus ja, uh, dat mag en dat kan. Tenminste als de grondeigenaren daar toestemming voor geven. Oké, okay, dus er komt een veldonderzoek en komen er ook proefboringen? Nee, nee, nee, nee. Dat uh, hoop ik dat nog heel lang duurt. Want uh, er is een... Uh, Dankzij een brief van de gemeente Noordoostpolder uit 2011 is er, aan de, is er door de minister een klankbordgroep ingesteld. Is er een onderzoek gaande en uh, dat onderzoek is overigens pas, de opzet daarvan is pas nog afgekeurd door de klankbordgroep. Maar er is een, echt een gedegen onderzoek moeten komen om te kijken wat uh, of er en wat de schadelijke effecten zijn van uh, boren naar schaliegas. En tot die tijd is er mortuor, mortuarium op, uh, op, uh, het, uh, op een proefboring. Ja, want als we naar Groningen kijken, vorige maand werd bekend dat daardoor al die boringen naar gas uh, veel meer aardbevingen uh, zijn ontstaan dan van tevoren werd gedacht. En dat die ook echt te maken hebben met dat gas. Is, is dat dan wel iets wat je hier in de Noordoostpolder zou moeten willen? Nou, men bestrijdt uh, dat uh, er bevingen komen door, uh, door, uh, door uh, het zoeken en het uh, winnen van schalingas. Nou, laat het onderzoek dat ook maar uitwijzen, of dat waar is of niet. En uh, als dan dat onderzoek uh, uitwijst dat het niet zo is, dan uh, mag er hier in de polder best wel geboord gaan worden. Nou, wij zijn er heel terughoudend in. Want ik bedoel, het is ook voor het milieu, het is voor mensen en omgeving is het gewoon he, uh, slecht dat er chemische stoffen de grond ingaan, bijvoorbeeld. Dat je dus risico's loopt. Ja, en, en, en uh, zoals je al zei, Noordoostpolder, er staan overigens nog niet zoveel windmolens, die komen straks aan de dijk. Maar zoals jij zei, er is zoveel duurzame energie, in wind en zon. En laten we alsjeblieft dat gebruiken. Ik sta hier ook naast Hilke Hekkenberg, eh, burgerraadslid van GroenLinks. Um, wat vindt u ervan dat er op dit moment uh, onderzoek wordt gedaan... naar die boringen naar schaliegas? Ik vind dat we niet aan schaliegas moeten beginnen. Dat we in heel Nederland geen boringen moeten houden. En wat mij betreft is het veldonderzoek dan ook overbodigd. En waarom vindt u dat dan zo'n slecht idee? Omdat er enorm veel risico's aan uh, boringen naar schaliegas kleven. En nou, Voorbeelden zijn bijvoorbeeld... Uh, waar de heer Poppen net aan refereerde, de aardbevingen. Nou, in Engeland is uh, door hetzelfde bedrijf, door Quadria, uh, zijn er aardbevingen ontstaan. Er is ook wetenschappelijk vastgesteld dat op twee kilometer diepte, dus bij die boringen, begonnen is. Daarnaast uh, zijn er miljoenen liters schoon water nodig om de boringen te doen. Er worden uh, een paar honderd verschillende chemicaliën doorgemengd die uh, deels in de bodem achterblijven en deels weer omhoog komen... en op een of andere manier gezuiverd moeten worden. Met andere woorden, het kost heel veel. En wat levert het dan uiteindelijk op? Nou, uiteindelijk zal het weinig opleveren. Qua energie, daar hebben ze de term EROI voor. Energy Return on Energy Invested. Dus als je door een bepaalde hoeveel het energie instopt, hoeveel energie krijg je daar weer uit terug? Nou, dat ligt bij schaligas enorm laag. Dus qua energieopbrengst hoef je het eigenlijk al niet te doen. Qua financiële kant is het gewoon zo dat er zou misschien wat winst op gemaakt worden. De productiekosten zijn enorm hoog. Maar het meeste geld, de investeerders komen bijvoorbeeld van een equityfonds uit de Verenigde Staten. Dus het geld stroomt ook gewoon weg uit je gemeenschap. Meneer Poppen, ga ik nog heel eventjes naar u toe? Nou, zoals meneer Hekkenberger zei, het energierendement is heel gering. U verwacht ook niet dat het heel veel werkgelegenheid misschien oplevert of iets? Nee, zeker niet in deze regio. Heel gering en uh, de schade in de omgeving uh, die is uh, des te groter. In de Noordoostpolder lopen ze duidelijk nog niet erg warm. Voor boringen naar Schaligas, hartelijk bedankt allebei. En niet alleen in de Noordoostpolder hebben ze bezwaren tegen Schaligas. Bijdrage was dat van Jet Mok. Straks in Bosnië is geen geld meer voor musea. Maar nu eerst. 3, 2, 1, go! Deze dag. 1988. Hier komt de de oh, Olympische kampioenen. Haha, kijk eens even hier. Oh, wat een tijd, wat een tijd. 7,14.13. Wie had dat gedacht? Ja, op deze dag in 1988 werd schaatster Yvonne van Genep gehuldigd in Haarlem. Een paar dagen eerder, u hoorde dat, had zij op de Olympische Spelen... in het Canadese Calgary drie gouden medailles gewonnen. 4 09 is het de tijd. Kom op, Yvonne, rijden. 4-12-09, sneller, 4.12. jawel! 4 11, 94 en nu weten ze het. 4, 12, het mannentoernooi ging vooraf aan het vrouwentoernooi. En dat mannentoernooi was... Uh, voor de Nederlandse ploeg wel leuk geweest, omdat we uh, zilveren medaille van Jan Ikema hadden. En toen kwam een dames toernooi... en dat zou sowieso zou dat beheerst worden door Oost-Duitsland. Daar hoefde niemand aan te twijfelen, want zo lagen de internationale verhoudingen. En toen kwam van Genève en die Ree uh, alles omgekeerd. Ze won uh, drie afstanden op een manier die zeer aansprekend waren. Het was niet zomaar even winnen, maar ze was krachtig... en ze straalde wat uit. Het was leuk. Uh, een lachenbek en dat stond Haaks tegenover de... bijna strenge manier van aan sport doen... zoals de Oost-Duitse vrouwen dat deden. Karen Enke... of hoe ze het dan nog geheten heeft... want die vrouwen wisselden geloof ik om het jaar van... achternaam en van man. Zij was de grote favoriete... maar daar was ineens dus Lachenbekje uit Haarlem. En daar hebben we... Toen erg veel plezier van gehad. We gaan de wel afwachten en rond de rond tijd bekijken voor die bandwagen. Het... Ze was gewoon zichzelf en dat was het einde. Ze was een, een flap uit, uit Heiland die uh, een streng katholiek geloof aanheem, die gymnasium had afgemaakt, uh, die anders was dan andere. Sporters, topsporters op dat moment. Hier komt de drievoudige Olympisch kampioenen. Haha, kijk eens even hier. Oh, wat een tijd, wat een tijd. Ik ben columnist van Trouw. En ik heb, dat doe ik al 35 jaar. En ik heb in 35 jaar heb ik twee keer heb ik mijn column gemist voor Trouw. Eén van die keren was op de dag dat zij goud won. Want toen had ik mijn stuk had ik al in mijn achterzak zitten om door te faxen. Want we faxten toen nog. Maar omdat ik de hele dag achteraan moest lopen om een reportage te maken... schoot dat erbij in. Dus één van de twee keer in 35 jaar dat ik mijn column gemist heb voor trouw... was te danken aan haar. Ja, ja. En morgen hoort u uh, gewoon weer in het ochtendmuur in dit programma... Mart Smeets over... Uh... Deze dag in 1988, toen het Lachenbekje en flap uit, uit Haarlem... Yvonne van Gennep drie gouden medailles won. You didn't know my heart Lang iets over de 40 en Brits. En dan klinken als Sam Cook. James Hunter flikt het hem. Het is uh, 6 minuten voor 10. U luistert naar de Caro op Radio 1. Cultureel Sarajevo luidt de noodklok. Het ene na het andere museum moet namelijk de deuren sluiten vanwege chronisch geldgebrek. En als het zo doorgaat, is er binnenkort geen cultureel erfgoed meer over in Bosnië. Vandaag protesteren wereldwijd zo'n 200 musea tegen deze culturele kaalslag. Goedemorgen, correspondent Mitra Nazar. Goedemorgen. Hoe komt het dat die musea in Bosnië er zo beroerd voor staan? Ja, er is geen geld. Er is geen geld om personeel te betalen, onderhoud te plegen, elektriciteitsrekeningen te betalen. En uh, ja, dat komt allemaal uh, uh, door de politieke chaos in het land. Uh, het voert allemaal eigenlijk uh, nog terug naar het uh, Dayton-vredesakkoord 1995, wat weliswaar vrede opleverde in Bosnië, maar. Uh, het land ook opdeelde in uh, twee entiteiten en, en een heleboel afzonderlijke kantonnen. Dus uh, uh, dat, dat was meteen al, al, al een hele ingewikkelde politieke situatie. Uh, met als gevolg dat er, dat er eigenlijk geen uh, ministerie van cultuur op staatsniveau is. Dat is ja. het, het belangrijkste uh, probleem uh, wat nu die musea uh, ja, nekt. Uh, geen van de entiteiten voelt zich eigenlijk verantwoordelijk voor cultuurbeleid. En er wordt al, al jaren over gesteggeld uh, in de politiek. Uh, en museumdirecteuren zeggen nu van we hebben, we hebben de oorlog overleefd. Hè, want die musea en culturele instellingen hebben, hebben drie oorlogen doorstaan. Maar gaan nu ten onder aan de vrede eigenlijk. Ja, we zien eigenlijk uh, in het dichtgaan van die musea uh, de huidige toestand in het land. Komt daar eigenlijk. Ja, Dat is een soort illustratie daarvan. Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja, dat, dat er dus geen, geen eenheid uh, ja, gevonden kan worden. Ja, zijn er al echt belangrijke musea ook, ook dicht? Ja, afgelopen oktober 2012 is het Nationale Museum, het, het bekendste museum van, van Sarajevo, wel uh, gesloten. Uh, echt onder luid protest van, van de bevolking. Uh, uh, ja, mensen, mensen hebben zich toen uh, gebarricadeerd uh, in, in het pand uh, en spanduken uh, aan de muren ge, uh, gehangen... Um, ja, dus die is toen gesloten en dat, dat heeft, uh, heeft mensen wel met hun neus de feiten gedrukt... ...dat er toch echt, uh, echt wat aan de hand is in cultureel Sarajevo. En uh, er zijn zes andere musea die nu ook op het punt van sluiten staan... ...die het echt niet meer uh, kunnen volhouden. Ja. Kijk, uh, ja, wat ik al zei, elektriciteitsrekeningen kunnen niet eens betaald worden. Nee. Dus, dus uh, er is geen verwarming. Uh, personeel kan al een jaar niet worden uitbetaald. Dus het, het, gaat, uh, ja, het gaat hard achteruit. Ja, en wat is het gemis daarvan? Ik bedoel, wat missen wij, of wij, de Bosniërs misschien wel? Ja, ja twee dingen eigenlijk. Aan de ene kant uh, het toerisme. Uh, als je als toerisme Sarajevo wil komen, en Sarajevo wil zich presenteren als, als stad voor, voor toeristen voor de toekomst. Ja, dan, dan, dan, en, en er zijn geen musea, wat, wat kun je mensen dan nog bieden? Nou. En daarnaast is het natuurlijk een, een deel van de een echte nationale identiteit... wat juist die verschillende bevolkingsgroepen... zou moeten binden... die uh, gezamenlijke geschiedenis... die bijvoorbeeld in het Nationaal Museum heel erg... Uh, ja. aan bod kwam, van ver voor de oorlog... Dus uh, voor de volgende generaties is het belangrijk, uh, is, vinden ja. die, uh, die museumdirecteuren, om um, dat te behouden. En waarschijnlijk voor een nationaal gevoel, Alans, uh, als dat er al is. Dankjewel, correspondent Mitra Nazar, vanuit uh, Bosnië. Wij zijn zo bij je terug naar het nieuws van 10 uur met Dorad Megens. Tot straks. KRO. Ze leefde als, als een godin in, uh, in Mexico, met, met privé jets. Dat is toch raar voor een vakbondsbestuurder. Ja, maar dat kan omdat dit in Mexico is. Kies Goedemorgen Nederland. Kies KRO.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 Dit is Radio 1.